Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Egyptische president Sisi heeft vol lof gesproken over het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. We zijn op de goede weg, zei Sisi in een toespraak. Maar hij benadrukt ook dat er alleen echte vrede kan zijn als de Palestijnen een eigen staat krijgen. In Egypte zijn vandaag indirecte onderhandelingen begonnen tussen delegaties van Israël en Hamas. Sisi bedankte Trump voor zijn hulp om een einde te maken aan wat hij noemde twee jaar oorlog, genocide, moord en vernietiging. Een klimaatcentrum in Rotterdam heeft de afgelopen jaren... de eigen prestaties overdreven om zo miljoenen aan subsidie binnen te halen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het bestuur van het Global Center on Adaptation... waar onder andere oud-premier Balkenende in zit, ontkent de aantijgingen. Het centrum geeft wel toe dat de eigen rol in projecten niet altijd groot is. In Albanië is een rechter neergeschoten tijdens een rechtszaak. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis... De schutter was in de rechtszaal vanwege een geschil over een stuk grond. Hoe het kon dat hij een wapen mee naar binnen had gekregen in de rechtbank in Tirana is onduidelijk. Twee andere aanwezigen die ook beschoten werden raakten gewond. De schutter sloeg op de vlucht en werd later alsnog opgepakt. Memphis Depay heeft zich vandaag nog niet kunnen melden bij het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn paspoort is gestolen. Daardoor kon hij niet vanuit Brazilië, waar hij speelt, naar Nederland vliegen. Waarschijnlijk komt Depay morgen met een nooddocument aan. Maar hij zal donderdag in de Interland tegen Malta in ieder geval niet in de basis staan, zegt bondscoach Koeman. Daarbij speelt ook mee dat Depay niet topfit is. Het weer, vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Daardoor wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen begint mistig, later wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink bij de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg en tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 I feel the Martinez consumption through my face. So I'm no longer scared of what they'll say. You're no NPC. Yeah, you're so much more than that to me. Now you set me free. Oh, so now. I'm just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 Keenan Mundane is ook te zien. Iris Jean, kennen we ook. Want die heeft ooit Iris dus in een wat ja, dienende rol... Uh, samengespeeld met Sophie van Hasselt hier in deze studio. Um, en Girlhead is ook een uh, band die komen uit Den Haag. Shoegaze spelen ze. En Surfer Rosa en dan de Tartu-artist. En dat is dan de bandgirl...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 See you next Aan de telefoon hebben wij Banks en achter Banks schuilt Guusje Schuit. Maar uh, Banks zit niet stil en Banks gaat morgen een EP uitbrengen. Dat klopt hè? Yeah. Uh, ja! Ja, um, maar nou heb je al wat, uh, wel, al wat uitgebracht. Klopt, ik heb ook al drie nummers hiervoor uitgebracht. Ja, um, laten we eerst even beginnen met het begin. Maar hoeveel nummers staan er op die EP?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 Ja, nou, ik denk dat de essentie van bank hetzelfde blijft. Mm. Maar ik weet wel al wat de volgende stap gaat worden: een fysicale mm. stap. En dat wordt een stukje. En het blijft donker, maar het, het onderwerp gaat meer over uh, ja, hoe, je, hoe je zeg maar zoveel van iemand kan houden, uh, dat je alles voor iemand over zou hebben. En die persoon is dan jezelf. Yeah. Ja, ja, ja. Uh,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 Ik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 gone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 Spanje. Op mijn too gemak is ik de donker oranje. Zester is het trek je weet hoe het gaat. Voor een dag op mijn gat kom ik neppen te laat. Stand honger, niet te stillen. Ik wil zelfs tussen de binnenkomen en ga. Interesse bekeerd, kiezen kost bij mij geen tijd. Ik neem de bovenste, want die hebben zo tijd. Rood pakken draai ik me nog eens even. Doe mij maar veel dank.